De Jungle. Een luisterspel in vijf delen geschreven door Jan Steyrink naar de gelijknamige roman van Michael Hastings, deel 4: Afscheid en weerzien. Neergestort in de jungle, bij mannen gedood, alsmede een vrouwelijke passagier. Negen overlevenden, twee vrouwen, zeven mannen. We zijn nog maar met zes mannen sinds passagier Jeff Becker gistermiddag verdween. Dit is Dr. Connolly, een van de overlevenden. Becker denkt dat hij alleen de kust sneller kan bereiken. Vreemd dat hij er op zijn eentje tussen uittrok. U hoort nu, passagier Martin Ryland... van de Britse geheime dienst voor het Verre Oosten. Waarom vreemd, meneer Ryland? Omdat ik weet dat Becker met ons vliegtuig werd meegestuurd... om voor mijn arrestant, ex-officier Arthur Willis... een ontsnapping te organiseren. Meegestuurd? Door de vroegere opdrachtgever van Willis. Een Chinees handelaar in Hongkong. Wat is de aanklacht tegen Willis? Politieke zwendel. Sabotage. Het gedrag van die bekker is ons probleem niet. Er is nog een kwestie met een dagboek, meen ik. Althans, met een geschrift in code... dat na de ramp uit het vak werd gestolen. Van de verongelukte schrijfster van dat dagboek, Helene McCara... zijn twee dingen bekend. Ze was secretaresse van dezelfde Chinees... voor wie Willis en Becker werkte... en ze was het liefje van passagier Dudley Norris. Dan heeft die Norris... Het dagboek waarschijnlijk. Nee, want hij zoekt er koortsachtig naar. En niet alleen naar het tijd denk ik. Nog mededelingen over de algemene toestand, dokter? Dit is onze derde dag in de jungle. We hebben vanmiddag een rivier bereikt. Ik zit op het ogenblik in het kamp met Stuart Mulgrave en mevrouw Coney. De anderen, Norris Sneed, het meisje Mary Dallas en Willis... zoeken in het bos hout voor het nachtvuur... Willis was weg voor Ryland er erg in had. Ryland ging hem net haastig achterna, want er zijn tekenen dat Willis' leven gevaar loopt. Al weten we niet door wie of wat. Zo staan de zaken. Dank u, dokter. Stuart met dat flat floors Het spijt me, mevrouw. Slender of open. Wat doe je uit, Stuart? Ik zet thee, mevrouw. Thee in een ijzeren ketel voor acht man tegelijk. Thee wordt gezet, Stuart, in een aardig potje. In heel kleine hoeveelheden. Het potje wordt voorverwarmd, Stuart. En voor het schenken wordt het toch omgeroerd met een porseleinen lepel. Maar voorzichtig, om het niet te zeer te verontrusten. Sta je niet, Stuart? Heel goed, mevrouw. Zing dan niet als ik je toespreek. Ik ben opgewekt gemoed, zoek zich lucht, mevrouw. Opgewekt, ik heb nog nooit zo'n onbehoorlijke toestand meegemaakt. Nee, daarom zing ik juist, mevrouw, om u op te volgen. Het maakt me volstrekt niet, in tegendeel, het irriteert me hoogelijk. Spijt me, mevrouw. Schiet voortdurend te kort. We blijven lang weg, die houtzoekers. Ja, het is niet simpel om het bos hier weg te vinden, dokter. Het is een dokter? Waarom rende meneer Wyland ineens het bos in toen de anderen al lang verdwenen waren? Nou, hou je bij je thees, Neem me die kwalijk, dokter, ik schijn wat daglicht niet te hebben. Ze mogen wel gauw komen. Het wordt zo donker. Oh. Kom er niet. Wil oh, oh, het Goddank. Nou, Sneed. tenminste één. Ik ben op. O op ben ik. Je ziet eruit als een lijkman. Er is je hout? Heb je niks kunnen vinden? Ik denk er niet aan. Ik ga niet meer terug. Je wordt er gek op je eentje. Heb je spoken gezien? Niets zie je, niets. Dat is het hem juist. En dat beweegt alles. De struiken waaien zonder wind. De varens schuifelen van de beesten. Maar je ziet niets. voel je niet, links en rechts niet. En ik geschuifel en gefluister. Gefluister? Ja, dat werd veel. Gefluister? Ah, stel je niet aan. Wie fluisterde we er dan? Dat weet ik veel. Een stem. Ja, oud man, dit was de wind. Er is geen wind onder de bomen. Alleen hitte Een stank. Wat werd er dan gefluisterd? De stem was achter me, pal achter me in de struiken. Maar ik zag niets, alleen die groene plantenmuur. Hij zei, zachtjes, ik kon het me net verstaan. Sneed, Sneed, Sneed, ga terug naar het kamp. Waanzin. Ga terug naar het kamp, als je leven je lief is. Hoor, daar heb je Meridelles en Noos, die zingen samen. Oh, die zijn ook over een toer, als ik het zeggen mag. Ja, hou je bij je test, joh. Dat heb ik meer gehoord, dokter. Luister, stem. Ah, Mary heeft het ook gehoord, dokter. Wat heb ik u gezegd? Stel je niet aan, het was de wind. Wat heb ik je gezegd, Sneet? Bovendien was het gemeen, Norris, maar alleen te laten. Ach, je niet op, er is nog niets gebeurd. Ach, ja. Maak je niet druk, Mary. Vertel nou wat er is gebeurd. Norris en ik... We waren hout aan het zoeken, op een afschuwelijke plek. We hadden hout genoeg, we wilden teruggaan. Toen zei ik dat ik dorst had... Voor oh, de thee is klaar, je van de Ja, dan hou je mond, Stuart. Ik hield me bij mijn thee, dokter. Dus ik zei dat ik dorst had, erg dorst. Toen zei die ellendeling hier, ik zal mangoesdans voor je halen. Ja, ja. Heb je ze wel eens gegeten? Heerlijke vrucht. Ik protesteerde, ik wilde daar niet alleen blijven. Maar hij ging toch... De, de... dame blijven, je van deres altijd ah. dame blijven. liet liep een kwartier alleen staan. Ik viel haast flauw van hitte en angst. Alles bewoog, overal. Maar er was nergens iets te zien. En toen, nou zou je het hebben. iets, vlak achter mijn rug een stem. een zachte stem. Wat heb ik u gezegd, dokter? En wat zei die stem, Mary? Mary Dallas. Ik, ik kon het maar net horen. Het spookkende ik... dus je naam. Ga door, Mary. Mary Dallas... Blijf staan waar je staat en kom niet van je plaats als je leven je lief is. En ben je blijven staan? Ik kom niet van mijn plaats van angst. Geen voet kon ik verzetten. Ik schreeuwde om nors. Schreeuwde, schreeuwde. Oh, het duurde een eeuw voor ik kwam aanzetten. Buiten adem, heigen en zonder mogenstand. Hij had de boom niet meer kunnen vinden. Oh, het spijt hem zo erg. Het geloven, oh, het niet? Ach, jij ging geen mangroetans voor me zoeken, Norris. Oh, oh, nee. Nee, jij zocht Willis. Oh, ja? Ja, voor je verdween wilde je precies weten welke kant hij was opgegaan. Ja, Waarom zou hij Willis zoeken? Om herrie te schoppen over dat dagboek. Daarmee heeft hij Willis de hele middag aan zijn kop lopen zeuren. Ik weet niks van een dagboek af. Leg het handiger aan, Norris. Dus alleen Norris heeft niet horen fluisteren. Nee. Want ik ben bij mijn Heb je dan zelf soms gefluisterd? Geloof je niet nonsens? Er zijn twee getuigen. En Willis is nog niet terug. Nou, en? En Ryland ook nog niet. Ryland? Ryland wat heeft die smerens er nog mee te maken? Ja, hij ging Willis achterna om hem te zoeken. <laughs> er zijn mensen die Willis niet mogen leiden. Willis kan best op zichzelf passen. Ik hoop het. Waarom hopen? Hij is toch oud officier? Je weet nooit, Norris, of er niet iets is gebeurd... Ik ga Willis naar Ryland zoeken. Struiken ritsen zonder reden. Vogelkreten en apenstemmen hoog uit de bomen. Lachend en slaas toen ze Een heel klein huisje Wordt je voorgewaard en voor het feitje wordt het voor ongemoet met een porselein? lijn Ik heb je achterdorst. Die ellendelingen. Zal ik mama's nou thans voor je halen? Heb je ze wel eens gegeten? Heerlijke vrucht. Stem met hart om me. Hij fluisterde achter mijn rug. Hou achter me in de stuik. Kom, ik heb het zo best. Ik kan mijn voet verzetten. Ik schreeuwde. En dorst, ik schreeuwde. Zoekt door naar Willis en Hallelujah. Spoor zijn nauwelijks te zien. Een gigantische tak, gekneusde varens. Willis! Een vage voetstap op een weeke plek. De man zet de hand aan de mond. Roept terug. Connolly! Hallo! Hallo! Ryland! Hallo! Hierheen Connolly! Hierheen! Ik kom Mina links Connolly! naar links! Hallo Ryland! Gelukkig dat je er bent. Heb je eens niet gevonden? Jawel. Hier. Wat? Hij is dood! in het moeras, met zijn hoofd en schouders diep onder de modder. Gestikt. Ongeluk of moord? Moord. Zeker, of waarschijnlijk? Zeker. Kun je dat bewijzen? Ja. Ik ook. Het is nacht. Rondom het vuur slapen de anderen, dicht bij elkaar. Canary en Ryland houden de wacht. Mary Dallas ligt naast hen... half uit haar slaapzak... mengt zich zo nu en dan in hun fluisterend gesprek. Hoe weet u dat het moord is? Kan die arme kerel niet per ongeluk in het moeras terechtgekomen zijn? Onzin. Zijn benen lagen op vaste grond. Alleen zijn hoofd en schouders staken in de modder. En zijn nagels waren schoon. Er zat geen modder onder... Zoals voor de hand ligt wanneer iemand wanhopig uit de drijfstand probeert te komen. En hij had bovendien een buil op zijn achterhoofd. Kan er niet iets op zijn hoofd zijn gevallen? En uh, of er iets op zijn hoofd is gevallen. En stevig ook, Mary. Een knuppel met een man aan het andere Norris? Zou het Nors zijn geweest? Bewijs het. Hij liep maar meer dan een kwartier alleen in het bos. Mm, hij zat een maandbestands voor u. Hij kwam met lege handen terug, oh. buiten adem. Ja, hij had er eerst gevraagd welke kant Willis was uitgegaan. En bovendien is hij een boet. normale omstandigheden zou ik hem meteen arresteren. Het klopt me allemaal te mooi. Dat maakt het onwaarschijnlijk. Het is geen bewijs, maar een gevoel. Waarom zou Norris die Willis vermoorden. Om dat dagboek van zijn liefje. Hij dacht dat Willis het had. Daar roept hij niet voor te moorden. Hij had het van Willis terug kunnen stelen. Norris is zenuwachtig. Hij kan zijn hoofd zijn kwijtgeraakt en dan doe je gekke dingen. Dan had het lijken op zijn mensporger van roof moeten vertonen. Maar zijn kleren waren in orde. Blijft toch het gefluister. Dat kan Norris best geweest zijn. Binnen een kwartier op twee verschillende plaatsen... iemand te stuiken op het lijfjaren. Iemand gaan zoeken van wie de positie niet precies kent. Om op zeep helpen en er op je basis terugkeren ook. Dat is te veel gevraagd in de jungle. U bewijst nog steeds niets. En jij even min. Bovendien vestigt hij de verdenking op zichzelf... door van al dat gefluister niets horen te willen hebben. Hij kan fouten maken. Je bent een volhouder, Mary. Ik mag je wel. Alleen... Toen dat gefluister maar iets anders denken. Kort na de ramp liep ik alleen in het bos om Norris te zoeken... die uit het vliegtuig was geslingerd. Toen heb ik ook iemand horen fluisteren. En die iemand zei... Een ongeluk is gauw gebeurd. Doe wat ik je zeg of je bent een lijk. Als Willis de bedreigde was, wat we nu wel mogen aannemen... kan Norris hem toen niet bedreigd hebben. Want die lag in het verder bewusteloos onder een boom. Dus moet er nog iemand anders zijn. Becker? Bijvoorbeeld? Dat is wel iets anders dan Willis helpen ontsnappen zoals Becker's opdracht was. Dat zeg jij. Nou, het dunkt. Waarom moest Becker Willis helpen ontsnappen, denk je? Om te voorkomen dat hij bij de politie door zou slaan over zijn bazen. En dat kan Willis nu op niet meer, jongen. De methode is anders, het effect blijft hetzelfde. Maar of niet... Dat betekent dat Becker de gisteren alleen tussenuit is geknipt. om zijn kans af te wachten en geen op zijn slag te kunnen slaan. Dan is hij nu pas echt onderweg naar de kust. Mm, geroutineerd als eerst zit hij al in Hongkong voor wij in de bewoner zijn. En duikt daaronder bij zijn fraaie Chinese baas in het havenkwartier. En jij hebt het nakijken. Toe, lieve Ryland. Kijk niet zo somber. Moet jij niet gaan slapen, Mary? Het is midden in de nacht. Nee, dank u. Ik krijg het nu pas druk. Druk? Oh, doe je dat? Mm. Nou, dan ga ik maar Je bent een schat, papi. Je begrijpt altijd alles Het is trist, nee. Als meisjes je lieve naamtjes gaan geven Omdat je toch te oud bent om gevaarlijk te worden Nou, dag Mary ja, Dag pappie, Welterusten. niet bedroefd zijn hoor Dag Arland. sterkte En tot straks Het is weer morgen. Vlaarde mist boven de rivier. Het kamp is wakker. Connolly, Ryland en Mary Dallas gaan op pad om de weg voor vandaag te verkennen. Ze zoeken stroomafwaarts langs de oever. Ze praten veel. Waarom is dat dagboek voor Norris zo belangrijk? Het is geld waard. Voor het mijne geeft niemand te stuiver. Dagboek is ook het goede woord niet. Helene McCara was secretaresse van de baas van Willis. Huh? Wie is dat? Een Chinese magnaat in Hongkong met duistere praktijken. Jelene was plimpten genoeg om locaties te maken om er later een uit te kunnen slaan. Toen ze de tijd rijp achte, maakte ze zich met het document uit de voeten om het in Singapore aan de man te brengen. En Norris reisde met hem mee. En voelt zich executeur test te monteren... nu dus zijn liefje dood is en hij het boekje zou kunnen gebruiken. Daarom zoekt hij wanhopig dat hij het heeft. En hij begon met de hoedendoos van mevrouw Koning, twee nachten geleden. Hoe hebben jullie dat allemaal kunnen uitvissen? Kleine feitjes, Mary. Een onvoorzichtig woord van de een of andere en dan je hersens gebruiken. We kunnen niks bewijzen, maar het klopt als een bus. Nu maakt de rivier een bocht. De bomen wijken uiteen voor een wijde vlakte. Een reusachtig plein waar de rivier inloopt als een straat. Modder. Hele damp. Daar is het moeras weer. Is dit het moeras waar Willis in omgegaan is? Ja, waarschijnlijk. Gaan we er omheen? Tijdverlies. We gaan er dwars door. Als dat kan. Alles kan. Stroom opwaarts, ver achter Connolly, Ryland en Meridales... zet Mulgrave koffie in het kamp. Sneed en Norris wassen zich in de rivier... Ik ga me aankleden, Norris. Een ogenblik niet. Denk jij ook dat ik Willis vermoord heb? Hoezo? Wie heeft iemand ooit zoiets horen zeggen? Ik, ik ga me aankleden. Nee, nee, nee. Uit welk motief zou ik volgens jullie Willis hebben moeten vermoorden? Nee, ik, ik heb er nog nooit aan gedacht. Ik ben iets kwijt. Iets wat alleen voor mij van belang is. Iemand heeft het uit het vliegtuigvracht gestolen. Eerst dacht ik dat Willis het had. Want hij was de enige die er belang bij kon hebben. En toch had hij het niet, niet? Wie heeft het dan wel? Ik, ik heb er niets mee te maken. Als willen het niet had, moet iemand anders het hebben. En jij dat soms niet. Verderop, stroomafwaarts, Cannely, Ryland en Miradelles aan het moeras. Geen opwekkend gezicht. Moeten we beslist dwars doorheen? Halfgeboren land, glijdend, borrelend slijk, olieachtige plassen... Weelderige schimmels vastgezogen aan de modder. Kunnen we toch niet beter eromheen trekken? Kost ons een week en we hebben nog voor drie dagen tijd. Rondkruipende nevel, stinkend van verrotting. Korte kreupele bomen op hoge wachtelpoten. Wat hoop je te vinden aan de andere kant en binnen drie dagen? Nimbolingen door voedsel, vrouwen. Aan de verre overkant, boven de mistbank, de heuvels. Nieuwe vaste grond. En als we geen dorp vinden binnen drie dagen? Niet zo somber. We gaan terug om de andere te halen. Zou Becker hier ook langs getrokken zijn? Een andere weg is er niet. Praat me niet van Becker. Je is ver voor en ik heb het nakijken. Homer Island, trek ik je niet aan. We gaan terug. Aan de verre overkant, boven de mistbank... ...lokken de heuvels, nieuwe vaste grond. Martin, we hebben haast! Sta niet naar Suffer Island, schiet op! Waar sta je nou naar? Oh, je ziet iets. Waar kijk je naar, eiland? Zie je die heuvel aan de overkant? Ik zie niks bijzonders. Dr. Connelly, Dr. Connelly, nou zie ik het ook. Hier Connolly, kijk langs mijn armen. Connelly, Connelly, oh lieve Papi Connelly, dat Aan de dat overkant is tegen de helling van de heuvel stijgt traag een dunne rookkolom omhoog. Een vuur, Papi Connolly, een dorp misschien. En allemaal oh, mensen. Ja, we gaan er naartoe, nou meteen, voor het te laat is. Dwaas door ik moest. Ach, er zijn wel wat stukken vaste grond waar die bomen groeien. Hou vast genoeg aan takken en wortels. Jij blijft hier, Mary. Het is zelfmoord, jullie halen het nooit. Dag Mary. Hij doet het. Hij springt. Hij is gek. Ik ben er. Zie je wel dat ik het haal? Daar schat, ik ga ook. Maarten, ik ben bang. Schiet op, Ryland. Spring. Naar die Tot straks. U. Maarten. Maarten. Strom opwaarts, ver achter Connelly, Ryland en Mary Dallas... ontbijten de anderen in het kamp... Ja, eh, nog een uh, kop koffie, Stuart. Mooi, oh, het spijt me, meneer Norris. Ik heb niks meer te missen. Oh. Hoe uh, staat het met de proviant? Nou, nog net voor drie dagen. En als het op is, bedankt. Dan leggen we het loodje. Alle kranten zijn altijd vol over helikopters die mensen uit bomen plukken als de dijk is doorgebroken. Maar met jouw maatschappij, Stuart, geen niemand zich op te winden. Gewoon het slordigheid verliezen ze hier en daar een vliegtuig, maar geen haan. En, en verderop, stroomafwaarts, zijn Connolly en Ryland al diep in het moeras. Mary Dallas wacht bang op de oever, ziet ze springen, van school tot school. Struikelend, uitglijdend, zich vastklampend aan wortels en bomen. Aan de overkant tegen de heuvel kruipt de rookpluim omhoog, verwaaid in het geboomte. Spring, Rijland, spring! Gaat het nog, Rijland? Gaat het maar net. Ik het Alles nooit. De mannen zijn al ver over de helft. Uitgeput. Je stikt hier van de stank. Spring me na. Ryland springt. De modder zwakt op. Glijdt weg onder de voedsel. Ik ga terug. Ik haal het niet. Doe je, Zetter Island. We zijn er haast. Rondom de dijdende slijkoceaan. Soms schuifelt de modder even. je luchtpellen ontroffen met kleine geluiden. Ik ga verder. Zie je wel dat het kan? Spring me na. Hoor je niet wat ik zeg? Spring me na. Maar eiland komt hem niet na. Hij blijft staan. Alleen leunt tegen een boom. Koud zweet breekt hem uit. Ik voel me niet goed. Ik heb hem Vlakbij tegen de heuvel kruipt de rookpluim omhoog. Ik word ziek. Ver achter Canonie, Ryland en Mary Dennis, wacht het kamp op hun terugkeer. Ik snap niet waar ze blijven. Ze zijn al meer dan een uur weg. Een schandaal! Geen hap meer te eten die drie maken prettige uitstapjes in de morgen. Ze dus ging alles meer voor uw plezier, mevrouw Koning. Ik bent de kind, Nisnie. Altijd het beste denken van die medemens. Maar u hebt niet gezien wat ik heb gezien vannacht. Hier in het kamp. Ik ben benieuwd. Hij hm, is niet te lang, mevrouw Coley. Ik op mijn benen. Ik moet spreken. Mag niet voor me happen. Ik zal mijn plicht verzaken als ik u met open ogen in de val liep lopen. Zoals die stumper van de Rylands. <tankt> Omdat u optrekt met Meridell. Dellert. wel, iedereen spreekt er schande van. Ze durft niet. Ze durft niet. Ze is veel te mooi om te durven. En Connelly, die heeft vannacht geprobeerd me te kussen. <tankt> <tankt> Stroom afwaarts, midden in het moeras, zwoegt Connelly als een paard... Ryland glijdt steekt dieper weg. Alleen zijn hoofd en schouders zijn nog vrij. Connery draait een kabel van lianen. Ryland! Ryland, grijp je vast! Ik trek je eruit, Ryland! Ryland, grijp je vast! Ik trek je eruit! Ryland komt bij. Hoort Connery roepen als van ver, van heel ver. Hij grijpt de lust. Zie je, Ryland? Het gaat! Het gaat! Ja, daar. Nee, Dallas. Waar is ze? Ik zie niet. Waar, waar ben ik? Waar ben ik? Ik plicht. Bleef... Help! Help! Ik verdriet! Hou je kalm, Ryder! Hou je kalm! Ik heb je bijna Ka vrij! Connery! Als de kabel breekt, Connery! De kabel breekt niet! Weet je niet op, Ryder! Hou je rustig! Ik voel was de grond, Connery! Ik voel grond! Kalm, kalm nog! Nog even! Ik kan staan! Ik kan staan, Connery! Geef me je hand! Kalm, je hebt me gered, Connolly. Ja, je mond, man. Je hebt je hebt een adem. Rust, liever, we moeten nog verder. Ja, ze moeten nog verder. Want vlakbij, op de oever... tegen de helling van een heuvel... kruipt de dunne rookpluim omhoog. verwaaid in het geboomte. Stroom opwaarts. Ver achter Connolly en Ryland... ...raakt het kamp in onrust over hun uitblijven. Schiet uit met dat platvloersgedeun, Stuart. Het irriteert me hoogelijk. Mijzelf ook, mevrouw Koning. Zeg, als we nog lang wegblijven, dan moeten we gaan zoeken. Denk je dat er iets is gebeurd? Ik denk niet. Ik wacht af. Mag ik eens iets zeggen? Oh, graag, mevrouw, graag. Dat gebeurt er zo zelf. Ze zijn er tussenuit, net als bekker. Ze laten ons in de steek, aan ons lot over. Zo is dat soort mensen. ...schiet er niet genoeg op, omdat ik te fijn gebouwd ben... ...en niet opgevoed in woudloperij. Stroomafwaarts aan de overkant van het moeras... ...hebben Connelly in Ryland de oever bereikt. Vlak voor ze, boven het struikgewas uit... ...kruipt traag en ijl de rookpluim omhoog. Ik hoor niks. Vreemd dat het zo stil is. Een dorp is het niet, maar, maar vuur is, Er zijn mensen. Misschien zijn ze op jacht. Zouden die inbordingen gevaarlijk zijn? Nou, dat bang dan gevaarlijk. Boven het is ze gewoon. Hè? Dan breek je ineens het de struik. Ja, ik heb een revolver. Hou hem dan klaar. Hè? Vooruit. Au! Au! Daar de er toeristen aan die struiken. Biederig! Stil. Geef antwoord op ik schiet. Is stem ken ik. Connolly en Ryland. Wat een tref. Wat een tref. Bekker, altijd je tegen, hè? Integendeel, Bekker. Doe die revolver maar weg, Island. Ik doe het ook. Kom erbij zitten. Doe of je thuis bent. Graag, ja, Bekker. Wij hebben heel wat te bepraten.